11 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. Het kabinet sluit de Johan Willem Friese kazerne in Assen. en verplaatst het bataljon Luchtmobiele Brigade naar Leeuwarden. Dat zegt de Drentse commissaris van de Koning Jacques Tigelaar in het Dagblad van het Noorden. Volgens hem worden de plannen op Prinsjesdag bekendgemaakt. Hij denkt dat er door de sluiting zeker 1400 banen verloren gaan. De commissaris van de Koning. Twijfelt of Defensie een koper kan krijgen voor de kazerne. Potentiële kopers worden volgens Diggelaar afgeschrikt... doordat de vervuilde grond moet worden schoongemaakt. Nederlandse verkeersovertreders die op Franse wegen worden geflitst... worden vanaf morgen automatisch vervolgd door de Franse justitie. Dat meldt Le Figaro. Volgens het Franse dagblad worden jaarlijks 200.000... Nederlandse verkeersovertredingen in Frankrijk geflitst. Tot dusver bleef dat zonder gevolgen... maar dat verandert nu Frankrijk en Nederland hierover afspraken hebben gemaakt... Vanaf 7 november kunnen bijna alle EU-lidstaten verkeersovertreders uit andere EU-landen vervolgen. De politie heeft vorig jaar Defensie ingehaald als grootste werkgever van Nederland. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat het aantal arbeidsplaatsen bij de politie groeide met 500 tot bijna 64.000. Bij Defensie was er een daling van ruim 1700, waardoor er bij het leger nu bijna 62.000 arbeidsplaatsen zijn. De Volkskrant stelt dat de werkgelegenheid bij de grootste werkgevers... vorig jaar met bijna 1% daalde als gevolg van de crisis. De grootste klappen vallen in het midden- en kleinbedrijf... waar veel bedrijven failliet gaan. Consumenten die eind vorige week door een computerfout... een gratis ticket hebben geboekt bij de Amerikaanse vliegmaatschappij... United Airlines, hoeven daar geen geld op toe te leggen. De reizigers hoeven alleen een veiligheidstoeslag te betalen... die tussen de 5 en 10 dollar kost. Een werknemer had per ongeluk een verkeerd getal ingevuld op een boekingssite. Hierdoor konden gratis vluchten worden geboekt tussen Amerikaanse steden. Het is nog niet bekend hoeveel mensen hebben geprofiteerd van de megakorting. Het weer. Het is bewolkt met veel plaatsen regen. Pas later op de dag klaart het in het westen een beetje op. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files door werkzaamheden. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen de Meer en knooppunt Lunetten op de hoofdrijbaan 4 kilometer. Daar is het hele weekend maar één reis ook open. Op de parallelrijbaan staat 2 kilometer file. En in de regio Rotterdam wordt ook gewerkt. Daar staat A20 richting Hoek van Holland... het hele weekend dicht tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Ketelplein. Richting Hoek van Holland staat 3 kilometer voor knooppunt Kleinpolderplein. Daardoor staat het ook vast op de A13 komende vanuit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 Dit is Radio 1. Tros Kamerbreed. Presentatie Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de Centrale Bibliotheek in Den Haag... voor de jubileumuitzending van Tros Kamerbreed. Op deze Dag van de Democratie. Tros Kamerbreed bestaat 30 jaar... U hoort het misschien wel op de achtergrond. We hebben een volle zaal. Het wordt dan ook een vol uur met drie politici aan tafel. Twee voormalig Tweede Kamervoorzitters van de Partij van de Arbeid... Gerdy Verbeet. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. En van de VVD, Frans Wijsgras. Welkom. Dank u wel. Goedemorgen. En ook aan tafel VVD-staatssecretaris Sander Dekker. Welkom, u gaat over de media, ook een beetje over ons dus. Goedemorgen. Goedemorgen. In de zaal, dertig jaar geleden, te gast in de eerste uitzending van Troskamerbreed de toenmalige fractieleider van de VVD, Ed Nijpels. Goedemorgen, meneer Nijpels. Fijn dat u er bent. En we hebben nog meer politici in de zaal. Tweede Kamerleden zijn hier. Europarlementariërs zitten hier op de eerste rij. Mensen van de vakbond zijn bij ons. De jongere organisaties allemaal van harte welkom. En u kunt ze ook zien. Dan zou u even moeten kijken via de website. troskamerbreed.nl En natuurlijk ook via Politiek 24. Ja, 30 jaar. In die tijd is er ontzettend veel veranderd. De politici zelf, Nederland, Europa... We praten 30 jaar in dit programma over politiek. En Kees Boman neemt nu vast een voorschot. Ja, veel politici vandaag hier. Maar toch uh, goed voor u om te weten dat die politici in de afgelopen jaren... meestal niet naar één telefoontje al komen. Wil je een minister of een kamervoorzitter hier hebben... dan is dat meestal een hele operatie. Een dialoogje met een voorzitter. Ik begrijp dat ik dus de enige gast ben. Nou, bij ons is het wel gebruikelijk dat er meer gasten aan tafel zitten. Dus nu ook. Oh, daar ging ik niet vanuit. Wie komen er dan zoal? Nou ja, Kamerleden, natuurlijk. Oh nee, dat kan niet. In mijn positie kan ik dat niet doen. Ik sta boven de partijen. We hebben ook heel veel met voorlichters te maken. De voorlichter die de vragen van tevoren wil hebben... en de gastenkeuze wil bepalen. Of de voorlichter die naast de minister in de studio wil zitten... om de kans op een faux pas te beperken. Laatst werd er zelfs tijdens de uitzending tussen politicus en voorlichter ge via de iPad. Daar gaan we wat van zeggen, dat u het uh, alvast weet. En dan het taalgebruik. Als een politicus zegt... de vraag is eigenlijk, dan wordt bedoeld... uw vraag bevalt me niet. Of... Waar het werkelijk om gaat, als een politicus dat zegt... dan zit je zeker op het goede spoor, maar dan weet je dat je geen antwoord krijgt. Oh. Laten we het over de inhoud hebben, dat is er ook zo een. Waarmee wordt bedoeld dat een politicus het liever over iets anders wil hebben. Maken wij verder eigenlijk nog wel eens wat mee? Ja, soms zou RTL Boulevard jaloers op ons zijn. Neem nu die minister die zijn buurvrouw meenam, regelmatig zelfs... omdat zij zo graag een radio-uitzending in het echt wilde zien... Of Kamerleden die na de uitzending hun partijleider tot de grond toe afbranden. Er is trouwens voor ons niets erger dan politiek stoere taal na afloop van een uitzending. <lacht> of die oud staatssecretaris die aan de telefoon liet weten dat hij in het bad zat, maar zwaar ademend zei dat de stem van de redacteur hem zo aansprak dat hij graag wilde komen. <lacht> Op Twitter zijn wij links en rechts tegelijk kan het pluriformen. Politici moeten verantwoording afleggen... en daar zijn wij voor uitgevonden om ze zover te brengen. Dat doen we vooral ook voor u, de luisteraar. Dat deden onze voorgangers ook, nu al dertig jaar in troskamerbreed. En twee van die voorgangers zijn bij ons. Zij waren lange tijd het vaste presentatieduo. Kasper Becks en Gerrit van der Kooi. Goedemorgen, fijn dat jullie bij ons zijn. Goedemorgen. Gerrit, word jij nog wel eens herkend aan je stem? Nog regelmatig, ja. En wat, zegt, wat zeggen ze dan tegen je? Ik ken u ergens van, maar ik kan u niet thuisbrengen. Ja, dat is bij deze dan weer opgelost. Kasper, luister jij nog? Ik luister regelmatig, ja. En? Uh, nou, ik, met plezier. Jullie doen het ook heel erg goed. Nou, fijn. Hè? Dat ook. is het eerste compliment ook. alweer binnen. Jullie zijn het jarenlang geweest. Eventjes uh, terug naar de tafel. Uh, mevrouw Verbeet, wat deed u in 1983 bij de start van dit programma? Het was toen ook een zaterdag. Dus ik neem aan dat ik dan op de schaatsbaan stond met, de, met de kinderen. Want die waren toen net de leeftijd dat ze dat gingen leren. U zat nog niet in de politiek? Nog niet in de politiek en door de week voor de klas. U was lerares? Absoluut, lerares ja. Nederlands. Frans ja. Wijsglas, u zat wel in de politiek? Ja, ik ben uh, uh, politiek uh, een jaar ouder dan jullie. En ik zat in 1983 al een jaar in de, in de VVD-fractie onder leiding van uh, Ed Nijpels. Gewoon maar in de Tweede Kamer, onder leiding van Ed Nijpels, die Gewoon, hier nu zit. Gewoon maar in de Tweede Kamer, ja. dat was toen en nu een hele eer, mevrouw. Ja, dat is het zeker, nog steeds. Sander Dekker, u was, als ik het goed heb uitgerekend, acht jaar, dertig ja. jaar geleden. Ik liep in korte broeken en klom in bomen toen. Ach, u zat nog op de lagere school. <laughs> ja. Weet u uw cito score nog? Uh, nee, maar volgens <laughs> mij was dat iets van een HAVO-VWO-advies. Nou ja, ik vraag het omdat RTL vandaag ja. de CITO-scores bekend heeft gemaakt. He, of openbaar ja. heeft gemaakt. Wat vindt u daarvan?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 Maar ik vind dat het onderwijs ook best iets meer openheid mag geven van... hoe staan scholen ervoor? Dus u bent wel blij met die openbaarheid? Nou, ja. als, dat op een, als dat op een zorgvuldige manier gebeurt... ik heb het nog niet gezien, want volgens mij gaat RTL om een uur of tien uh, live. Het is natuurlijk zo dat scholen in kwetsbare wijken... Ja, daar moet je altijd rekening mee houden, ook als het gaat om cital in vergelijking met bijvoorbeeld scholen in uh, de meer goede wijken. Ja. Maar als je daarvoor corrigeert, en dat doet onze inspectie natuurlijk ook... als wij langs gaan uh, bij scholen, dan, dan zegt het wel iets... Maar niet alles. Niet alles. Ja, meneer Nijpels, uh, we horen net al van Frans Wijsglas. U was toen uh, zijn baas, zou ik me zeggen. Hè? U zat uh, als fractievoorzitter. Uh, heel, heel gevoelig binnen de VVD over baasopgave. <laughs> ja, dat is. Als dat uh, fractievoorzitter. Waar net lijsttrekken ja, Waar komt dat eigenlijk door? Ja, dat komt omdat we niet zo houden van gezag, gezag op zo'n tijd. Maar gezag moet je vooral verdienen. Maar ik was fractievoorzitter na de verkiezingen van 1982. Ja. Um, nou ja, u, u zit niet de meer in de politiek. De grootste VVD-fractie ooit, hè? onder leiding van Ed. Nou, nee, niet ooit, maar toen nee. was het de grootste. Ja, 36 die... zetels, ik ja. toen. Ja, want nu zijn het er meer. Of bent u nee, dat niet. vergeten? Of nee. wil u daar niet aan herinnerd worden? <laughs> nee, niet ooit. Ik probeer een compliment aan Ed Nijpels te oh, maken... Okay. maar het lukt niet helemaal, geloof ja. ik. Ja. Nee, oké. Okay. Nou ja, zo meteen een nieuwe kans. Ja. Uh, maar meneer Nijpels, u bent uit de politiek... U heeft uh, u nou heeft ja, allerlei uh, belangrijke voorzitterschappen. En je verzamelaar van veel airmanes geloofden. Ook voorzitter van uw mooie omroep, de Tros. En de Tros natuurlijk. Ja, u zit hier overigens vrijwillig. Dus U bent en zijn wij, baas. Ja, en wij ja. hebben u ook vrijwillig gevraagd. Hè. Nee, nee, zit... dat klopt. Ja. Zo ja. zijn de verhoudingen binnen de Tros. Ja, precies. Gelukkig maar. Uh, uh, heeft u veel contact met uh, Mark Rutte eigenlijk? Belt u hem gewoon eens met een adviesje over tenen of tanden? Nee, ik, ik heb uiteraard wel uh, met enige regelmaat contact. Uh, maar niet uh, iedere dag. Uh, niets is uh, zo vervelend als politiek aanvoeren van een partij. Als je die oude ballast voortdurend aan de telefoon hebt... met allerlei adviezen en zo, als het nodig is en als hij belt, uh, dan ben ik. Ja, zou u hem nu een advies willen geven? Want misschien is het wel nodig. Nee, ik zou hem helemaal geen advies willen geven. Er komt een heel lastig politiek jaar aan uh, voor deze uh, coalitie. En uh, het is de kunst om, om, om, om, om, om u recht te houden... We zijn er met z'n allen voor overtuigd... dat er zware maatregelen moeten aankomen. En de kunst is om in deze moeilijke politieke wereld... met het kabinet dat geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer... om toch te kunnen hervormen. En dat is ja. buitengewoon gecompliceerd. We gaan even naar Frans Wijsglas. Uh, VVD en Partij van de Arbeid zitten nu in één coalitie. We kijken even terug naar 1983. De verdeling was toen dat de VVD 36 zetels had... en de Partij van de Arbeid 47, 83 ja. samen. Ja. Had dat toen samen gekund... VVD en Partij van de Arbeid Getalsmatig toen... Getalsmatig wel, maar... Uh, nee, ik, ik denk dat dat heel... Ja, dat had gekund. Maar ik denk dat dat toen veel moeilijker was Want, geweest dan nu. Want schets het is, hoe was het Omdat toen? Omdat het toch een, een gepolariseerde klimaat was. Het was nog niet zo lang na het, het, het kabinet uh, de Oude. Waar uh, de voorganger van Ed Nijpels, Hans Wiegel... natuurlijk uh, ja, nog steeds legendarische oppositie tegen had gevoerd. En die polarisatie was heel groot. Uh, Rutte heeft natuurlijk in de afgelopen verkiezingscampagne... ook harde oppositie tegen de... Partij van de Arbeid gevoerd en omgekeerd. Maar in het huidige klimaat is het toch makkelijker... om dan na zo'n verkiezingen saam, verkiezing samen een coalitie aan te gaan dan nu. Ja. Mevrouw, mevrouw Verbeet. Verstek, mevrouw, mevrouw. Sorry, meneer Leipens. Had ik iets gevraagd? Nee. Oh. Maar, maar het is wel goed dat ik u even help bij historische ja. kennis. Okay. Want even, we hebben tot 12 uur. de vrienden. juiste context, tijdens die formatie... toen de VVD de verkiezingen had gewonnen... en CDA en PvdA een grote meerderheid hadden... we kwamen af van een kabinet van achter dan uit Dat was een rampkabinet geweest, was mm. al gevallen het vorige debat over de regeringsverklaring... toen weer opnieuw opgericht. Toen hebben we overigens nog wel even rond de tafel gezeten. Toen heeft Van Kemenaar nog geprobeerd... als informateur PvdA en VVD aan elkaar te lijmen. Toen heb ik vriendelijk gezegd als nieuwe fractievoorzitter... als jong fractievoorzitter... Van Kemenaar, ik ben bereid om een kopje koffie met u te drinken... maar niet om te praten over de combinatie vvd pvda Dat was toen absoluut inhoudelijk niet aan orde. Ja, orde. dat heeft iets tegennatuurlijks, begrijp ik eigenlijk. Partij vanuit nee, de VVD. Nee, het was een, een rotzootje in het land. We hadden een kabinet gehad nou, dat is van toch CDA, nu ook zo? PvdA, nee, we hebben het kabinet gehad toen van CDA, PvdA, eh, D66... Ja. en die waren het op hoofdpunten niet met elkaar eens. Ik bedoel, nog nooit gebeurt een kabinet dat al valt... voor het debat over de geestverklaar. Mevrouw Verbeet, um, dit is hoe dan ook een huwelijk tussen de VVD en het CDA. Ondenkbaar toen. partij van, Uf, partij van de arbeid. Sorry, ik loop op dingen vooruit. <lacht> en, uh, um, uh, bent u daar nou gelukkig mee? Want het is elke dag uh, blijkbaar hangen en burgen ook vanwege uh, wat men vreest in de Eerste Kamer. Nou, ik denk, dat, <tus> ik denk dat ieder kabinet het op dit moment heel lastig zou hebben. Welk kabinet van welke samenstelling ook er zou zitten. Waar ik moeite mee heb is dat, uh, dat we eigenlijk in, het, in de lente van uh, 2012... Een, een buitengewoon krachtige kamer hadden die met elkaar een akkoord uh, sloten. En daarmee een klimaat lieten zien van een, uh, een Tweede Kamer... die uh, nou, oog had voor de grote uh, problemen waar het land in zat. En dat je in september, uh, na, uh, na de verkiezingen eigenlijk weer terugging naar een, een, ja, een soort formatie waar ik ook moeite mee heb. Maar die echt geen recht deed aan het feit dat er zo'n draagvlak was... in de Kamer als geheel om een aantal lastige vraagstukken aan te pakken. Een formatie waar u moeite mee heeft? <coughs> Partij van de Arbeid, VVD, samen? Daar, dat nou, was niet uw keus. Nou, daar, daar gaat het mij niet eens om. Ik denk dat er op dat moment gepoogd had moeten worden om een kabinet samen te stellen wat, uh, wat uh, zo breed was uh, dat het ook uh, heel veel uh, uh, lastige zaken had kunnen oplossen. En oh, ja. dat klimaat was er op dat moment. Dus daar had om u in de reden te vallen eigenlijk een kabinet moeten zijn? Noem de partijen eens op? Nou, uh, ik zou er veel breder, misschien wel... Maar in ieder geval had ik het logisch gevonden... dat meer deelnemers aan het lenteakkoord daar ja. ook uh, bij betrokken geweest waren. En dat je dan een kabinet maakt... wat op natuurlijk een aantal hoofd, hoofdafspraken maakt... maar vervolgens uh, op een gelijkwaardige manier... <lacht> Alle andere partijen in de Kamer kans geeft om daarover uh, mee te denken. Vooral omdat men gekozen heeft voor het model van uh, ja het uitruilen. Uh, van, uh, ja, dat is natuurlijk, dan krijg je, dat heb ik toen ook al uh, gezegd. Dan krijg je dat niet de onderhandelingen tijdens de formatie gevoerd worden. Nee. Maar dat die gevoerd worden. Uh, ja, nu voortdurend. Ja, en dat leidt tot? Uh, nou, dat leidt vind ik tot to, toch moeilijk. Wacht even, dat was wijsklas, wat leidt het volgens u toe? Nou, ellende, dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval leidt het tot uh, voortdurend moeten zoeken... op andere manier naar draagvlakken in de, in de samenleving. En dat maakt het slagvaardigheid, vind ik, uh, en, en niet groot. Nee, even naar u, meneer Dekker. Uh, u heeft te maken met het onderwijsakkoord. De slagvaardigheid is te klein, zegt mevrouw Verbeet eigenlijk. Reageert u daar eens op? Ah, ik ben het daar niet mee eens. En de partijen van het lenteakkoord... hadden na de verkiezingen natuurlijk ook geen meerderheid. He, dus dat is ook een politieke realiteit. Dus er moest gezocht worden naar, naar partijen die wel meerderheid vormden. En uh, VVD en de Partij van de Arbeid doen dat. En er zitten verschillen tussen die twee partijen. Dat is natuurlijk ook niks raars. Maar ik, zie, ik zie ook dat er twee partijen zijn die in een moeilijke tijd... altijd bereid zijn om de verantwoordelijkheid op zich te nemen... om het land door een moeilijke periode heen te leiden. Ja, maar wat en dat mevrouw, doen, we niet, en maar ik, doen we niet alleen ja, oh, met z'n twee. Zegt u zelf maar, mevrouw Verbeet. Ik, ik heb niet ik gezegd dat uh, partij, partij van de Arbeid en VVD... ik vind het natuurlijk altijd goed als de Partij van de Arbeid... in de regering zit. Hè? Ik bedoel zo, uh, ja. hoewel ik geen ja. pvda Kamervoorzitter was. Maar goed, het... Uh, maar u wilt het uh, niet uh, alleen maar tot die ik vind ene Dat de vind de ik belangrijk, maar ik had het dus wat breder willen zien... ...dan het nu is. Oké, okay, ja, dat okay. is daarmee vastgesteld. Ja, We gaan het en die, men... die breedte wat? moet natuurlijk ook gezocht worden. Ja. Oh, die is... wordt gezocht? Nou ja. ja, ik vind als je kijkt naar, naar het woonakkoord... ...wat is gesloten, ja, dat een gewoon... breder politiek geweest. Ik zie dat zelf op mijn eigen terrein. Uh, dat dat ook heel erg goed gaat. Ik zie ook de bereidheid van ook partijen in de oppositie... ...om mee te denken en mee te doen. En uh, u haalde het onderwijsakkoord aan. We doen ja. dat niet alleen maar in uh, de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer... maar ook met partijen in het land. Hè? Als je iets wil verbeteren in het onderwijs... dan heeft het weinig zin om in Den Haag als enige partij oh, te roepen dat ja. dat moet. Dan moeten we moet zeggen, je dat we, doen we zoeken met werkgevers, ja. met scholen en met vakbonden. Maar het is een ander soort draagvlak dan mevrouw Verbeek ja. bedoelde. Hoewel ik het zeer gaan... eens ben met het zoeken naar draagvlak in de samenleving... voor ja. de plannen die je hebt. Ja, maar... We gaan, we gaan lang... even terugkijken naar belangrijkste... 1983. Het belangrijkste draagvlak moet natuurlijk politiek gevonden worden. En dat is in de Eerste Kamer. En daarom ben ik het zo eens met mijn collega oud Kamervoorzitter Gijden Verbeet. Dat men bij de formatie breder had moeten gaan. En dan had men nu niet, ik noem het woord ellende, in Precies, de ellende dat... gezeten. Van ja. het gebrek aan een ja. meerderheid in de Eerste Kamer. Het woord ellende onthouden we. Goed, we gaan even luisteren naar 1983. Hoe zag dat jaar eruit? Nou, politiek gezien was 1983 het jaar van de RSV-enquête. En van de grote demonstratie tegen de kruisraketten. Het eerste kabinet Lubbers regeert, met ministers van CDA en VVD. Het is crisis. Het kabinet kondigt grote bezuinigingen aan. Ambtenaren gaan massaal staken. Brandweerlieden spuiten het binnenhof vol schuim... en het vuilnis stapelt zich op in de straten. En Bardien Stenberg fluit zich naar de nummer 1 in de hitlijsten... met Rondo Russo. De gevolgen van de nationale en internationale economische crisis... zijn zeer ernstig. Als u het wilt en als vele tienduizenden anderen wilt... en als het even kan geholpen door de sociale uitkeringsgerechtigden. Dan is er geen macht in dit land die ons kan tegenhouden. Succes! Eigenlijk al de zomer tekende zich af dat er een echt verschil van inzicht was. Later hebben we de acties gekregen die daar frontaal uitdrukking aan gegeven hebben. Ik geloof dat door de acties zelf het ook eigenlijk onmogelijk was om nog redelijk te overleggen met elkaar. Je kan een slag verliezen, maar de oorlog rondom de plannen 84, 85 en 86 zal voortduren. Ja, mijn microfoon doet het. Ja, dat was toen. Ik sta inmiddels bij uh, Jaap Smit van CNV. Uh, meneer Smit, de macht van de vakbond toen, dat ligt nu heel anders. Verlangt u wel eens terug naar die tijd? Nou, ik zoek even naar het juiste accent wat bij dit antwoord hoort... als ik uh, de, de, de reportage hoor. <kijst> nee, die macht van de vakbond is er nog steeds, uh, maar... maar... Wel heel verdeeld... Ja, maar dat is een beetje de hele samenleving op dit moment, dus dat, dat merken wij ook. Ik wil niet ontkennen dat wij, net als in de politiek, te maken hebben met verschillende stromingen... en de kunst is om in die vakbeweging de zaak bij elkaar te houden. Dat is waar ik op, uh, op mijn plek binnen het CNV ook mee bezig ben. Maar de tijden zijn ook op dat punt veranderd, ja. Ja, maar goed, gisteren zei u bijvoorbeeld dat FNV veel te hard van stapel loopt in protest tegen het kabinetsbeleid. Daarmee is toch in feite de vakbeweging alweer helemaal versplinterd? Ah, als ik iets anders vind, de Don Heerts is toch niet meteen de vakbeweging versplinterd. Bovendien, ik loop niet zo ver bij elkaar, bij, we lopen niet zo ver bij elkaar weg. Ik vind het ook mijn taak om te zeggen... Hoor eens we kunnen wel elke dag dreigen met eh, dan donder dat hele sociale akkoord in elkaar... maar we zullen met elkaar toch een probleem moeten oplossen. Nou, ik ben van de oplossingen en niet alleen maar van de grote mond... En ik zeg, hoor eens, en dat is ook een beetje mijn rol als CNV... om de partijen wat dat betreft een keer tot de orde te roepen... zeggen, het heeft geen zin als Wientjes de ene dag roept... als je niet doet wat ik zeg op het gebied van pensioenen... dan trek ik mijn handtekening terug. De andere keer als Ton Heerts iets noemt over de nullijn... wat overigens niet een onderdeel is van het sociale akkoord... ja, dan uh, zeg ik van, hoor eens, dat kan je dat allemaal wel roepen... maar dan donder straks de zaken elkaar en dan kunnen we van vooraf aan beginnen. Ik zeg het overigens ook tegen de politiek. Ja, ook tegen de politiek. Want vandaag staat uh, Siebrand Buma in de kranten... met een groot interview in de Volkskrant. Hij zegt dat de nullijn voor iedereen die in uh, dienst is van de overheid... wettelijk moet worden vastgelegd in tijden van crisis. Wat is uw reactie daarop? De, die nullijn is wat mij betreft ook een soort icoon geworden. Daar draait heel veel omheen. En als we maar dat van tafel krijgen, hebben wij gewonnen. Of dat moet per se doorgaan. Het gaat erom dat mensen... Uh, uh, ...hun werk hebben. Het gaat erom dat de arbeidsomstandigheden waarin ze dat doen... ...dat die goed zijn. Het gaat erom dat ze perspectief hebben. Ja, maar goed, wat vindt u van dat de uitspraak van Buma? Dat die nullijn wettelijk moet worden vastgelegd in tijden van crisis? Dat vind ik in eerste instantie niet, niet verstandig... ...omdat salarisonderhandelingen horen aan de CAO-tafel. En daar moet het ook blijven. Dat is een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Dus dit is gewoon een verkapte loonmaatregel. Ja, Daar kan ik niet anders van zeggen, want dat lijkt me niet handig. Okay, niet handig. Uh, meneer Brinkman, eventjes naar u over. Uh, u zit in de Eerste Kamer als fractievoorzitter van het CDA daar. Uw reactie op de uitspraken van Buma. Betekent dit dat het CDA toch graag het kabinet ingaat? Nee, het voorstel van Buma is een voorstel om te zeggen... het is raar dat je nog extra uitgaven doet... In een tijd waarin de belastingsgroef op zichzelf al is dolgedraaid. Waarin belastingverhogingen eerder banen verloren laten gaan... dan dat er extra werk komt. In een tijd waarin de overheid sowieso niet alle macht meer heeft... omdat internationale kapitaalstromen, productieproces... elektronische samenleving de macht van Den Haag inperken. Dus laat een aantal dingen over aan de samenleving. Dat zijn inhoudelijke verhalen. Die hebben niks te maken, heeft ook Buma gezegd, met verkiezingen. CDA heeft denk ik... Euh, er, er, er niks mee te winnen om nu te zeggen we gaan morgen verkiezingen. Uh, nee, houden, dat, waar dat, dat heeft Buma ook duidelijk gezegd. Ja, hij nee, zit maar ik niet op ik te wachten, het. maar hij, hij verklaart op deze manier wel dat hij veel meer invloed wil hebben. Hij zegt kom maar mijn kant op, dan komt het goed. Maar dat is op zichzelf ook logisch. Als er een minderheidskabinet is dat zegt vanaf de eerste dag. Wij willen graag met verschillende partijen in de samenleving en in het parlement overleggen. Dan kun je niet zeggen, uh, beste minderheidspartijen, uh, een leuke mening. Maar je moet wel uh, bij het kruisje tekenen van het kabinet. Dat gaat niet werken. U noemt dit kabinet een minderheidskabinet. Nou, zo heeft het zichzelf Want dat is het in de Eerste Kamer natuurlijk ja, wel. Maar dat is ook expliciet door de minister-president steeds gezegd. Wij willen... Uh, met andere partijen spreken. Ik heb toen in de Eerste Kamer namens mijn fractie gezegd... dan moet u op tijd in de Tweede Kamer uh, overleg voeren met die andere partijen. En wij zullen heus uh, niet alles uh, afstemmen. Maar er zijn een aantal dingen waar we echt fundamenteel bezwaar tegen hebben. Het pensioenvoorstel klopt technisch niet. Uh, het is heel redelijk dat je zegt... nou ja, we gaan uh, allemaal wat langer werken tot een 67... dus dan mag je de fiscale begeleiding echt wel wat uh, aanscherpen. Maar er wordt veel te veel overhoop gehaald daar. Ja, oké. Okay. Ik ben bij Ton Elias aangekomen... Tweede Kamerlid voor de VVD. Uh, de coalitie krijgt er behoorlijk van langs in de, uh, in de kranten. Zenuwachtig al? Nee, absoluut niet. Mag ik even nog iets zeggen tegen die meneer van het CNV? Ja, mag, maar eerst even dit. Ja, absoluut niet zenuwachtig, want u vindt niet erg dat de coalitie er zo van langs krijgt? Nee, we moeten koers houden. We moeten gewoon zorgen dat we niet nerveus worden. En uh, van groot belang is dat dit kabinet heel stabiel is. Kijk, de meeste kabinetten in Nederland vallen omdat uh, het kabinet niet stabiel is. Dit is, als kabinet, is het zeer stabiel. Veel van de problemen die we in de jaren tachtig hebben gezien... en ook later, waren er omdat dat kabinet niet als een geheel opereerde. Dat is naar mijn mening veel belangrijker dan allerlei ketelmuziek die we nu steeds horen. En natuurlijk wordt het spannend. Dat is, natuurlijk is dat zo, dat kan iedereen zien. Maar uh, als het kabinet met redelijke voorstellen komt... en wel degelijk ook uh, wil onderhandelen daarover... dan moet ik nog zien dat dat fout loopt. Bov de sfeer in het kabinet is goed, hoor ik ook van u. Kees, dat is ook zo'n opmerking. Die heb jij niet in jouw lijstje opgenomen... maar de sfeer in het kabinet is goed, kennen we ook, hè? Het ja, gaat niet alleen om de sfeer, het gaat om de politieke samenwerking... en dat je elkaar in dat kabinet ook wat ruimte gunt. En nog even dus over de jaren... Op Jaap Smit. Die uh, meneer van der Scheur die we hoorden, uh, van de Avacabo. Die ging zo radicaal dat toen ook al het CNV... wat dat betreft is er helemaal niks nieuws onder de zon... niet met hem optrad, optrok. En overigens waren de tijden toen een stuk ruwer... want de ambtenaren gingen met 3,5% omlaag. En na al dat protest gingen ze met 3% omlaag. En dat was alles wat er bereikt was met al dat uh, schuimspuit op het binnenhof. Ja. Het aardige uh, overigens in die, tijd, het aardige in die tijd was dat... Uh, tegelijkertijd was er een sociaal akkoord. Het akkoord van Wassenaar gesloten. Dat hoeft niet te betekenen dat er toch niet protest kan komen. Want een jaar later was de grote actie van de ambtenarenbond boos op koos. Dus je kunt best ook principiële afspraken maken op een aantal punten... maar tegelijkertijd de vakbeheer ook de ruimte geven om, uh, om actie te voeren. Overigens vind ik, ja. even terugkom tot het interview van in de Volkskrant vandaag... Ja. Ja, neem uh, tijd. van onze vriend uh, Buma... Als ik, u had het over advies aan Mark Rutte. Als ja, ik ook. Mark Rutte zou zijn... Ja, zou ik dat interview vanochtend uitknippen en onder mijn kussen leggen. En daar op zondag nog eens goed naar kijken. Want er staan heel verstandige dingen in. Ook ja. voor de VVD. Ja, Welke is het verstandigste dan? Zeg dat dan even, want dat weet de luisteraar niet. Meneer Nijpels, welke is dan de verstandigste? Nou, ik denk dat de koppeling bijvoorbeeld aan de, de, het overheidstekort... het financiënstekort aan de uitgaven van de overheid... dat is een maatregel die we ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten kennen. Dat geeft de discipline die via ja. de wet verankerd. En dat zijn wel degelijk uh, interessante ideeën. Ja, ik ga even naar Bram van Ooyk. Hoewel ik toch nog even terugkom op... de sfeer in het kabinet is goed van Ton Elias. Dat hoort inderdaad in dat rijtje. Als je dat als uh, coalitiepartij moet zeggen... dan komt dat... Toch enigszins omdat men dat wij bang is dat wij daar niet in geloven. Ton heeft niet de microfoon, dus dat scheelt. Ja. Uh, Dan manier... ben ik al in het voordeel. Ja, u bent in het voordeel. Maar ja, ik weet niet hoe groot het voordeel van u is. Want u zit toch een beetje... Als je kijkt naar het politieke landschap van de afgelopen jaren... wat behoorlijk aan het veranderen is. De kiezer is uh, onvoorspelbaar. U heeft daar ook last van. U vreest het misschien voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar uw positie is misschien ook niet helemaal duidelijk. U wil het kabinet helpen en u wil oppositie voeren. U wil eigenlijk... Twee dingen tegelijk. Kan dat wel? Is dat wel reëel? En is dat uit te leggen? Wij willen goed beleid. En wij hebben daar een aantal ideeën voor. En die hebben te maken met het bestrijden van de werkloosheid. Die hebben te maken met de vergroening van Nederland. Hè, zoals we dat noemen. Nou, maatregelen op het gebied van energie en milieu. Die hebben te maken met en van onderwijs. En investeren in onderwijs. Met de kinderopvang. Waar nu elke dag mensen hun baan kwijtraken. En wij hebben daar ideeën voor. En wij willen als het kabinet naar ons wil luisteren, en dat willen ze soms... maar nog lang niet voldoende, ja. dan willen we daar met het kabinet over spreken. Ja, maar wat ik eigenlijk bedoel is dat het is toch moeilijk uit te leggen... aan een kiezer, u voert oppositie, u wilt zich onderscheiden ja. van de coalitie... en u hangt de hele dag aan de bel en probeert de krant te halen... om te zeggen, wij willen graag meedoen. Nee, wij zeggen niet, wij willen graag meedoen. Wij zeggen, wij hebben ideeën over waar het met Nederland uh, naartoe moet. En oppositie voeren betekent voor GroenLinks niet... dat heeft het ook nooit betekend, dat je zegt... wij zijn per definitie tegen alles wat het kabinet voorstelt. Dat betekent dat je met je eigen ideeën probeert... invloed uit te oefenen op het beleid. En dat kan nu niet omdat het kabinet ons aardig vindt... maar omdat ze geen meerderheid hebben in ja. de Eerste Kamer... en wel met de oppositie zal moeten praten. Dus je kunt wel zeggen, zoals Ton Elias... we liggen mooi op koers... He? Maar mooi op koers liggen de verkeerde kant op. De, de Titanic lag ook mooi op koers. Ja. Maar we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Ja, inderdaad. En nog even toch aan... Uh, uh, uh, Pia Dijkstra, die voor D66... in de Tweede Kamer zit. D66 is toch een beetje de afgelopen weken... afgeschilderd als een partij die graag wil helpen... en graag wil meedoen. Maar daar is nu een beetje... de klat in gekomen. Is D66... nu ten opzichte van het kabinet... weer echt gewoon absoluut een oppositiepartij... en liever wegkabinet... dan blijven? Nou, D66 is nooit uh, een partij geweest die alleen maar oppositie voert om het oppositie voeren. En daar is helemaal geen verandering in gekomen. We willen nog steeds willen we onze verantwoordelijkheid nemen. Maar we hebben natuurlijk ook hele heldere opvattingen over welke kant het uit moet. En het betekent niet, uh, de heer Brinkman zei net, het betekent niet... als je zegt, wij willen het kabinet helpen, dat je tekent bij het kruisje. Maar dat je wel ook... Uh, een aantal zaken die je zelf buitengewoon belangrijk vindt... zoals voor ons onderwijs en het investeren in onderwijs... dat je daar ook ruimte voor krijgt. En als dat meteen op een net kan rekenen... ja, dan is het toch wel heel lastig om uh, samen te werken. Meneer Dekker, als u dit zo hoort... het is toch wel heel erg lastig voor uw kabinet, denk ik. Het kabinet waar u in zit. Laat ik het niet meteen uw kabinet noemen. Nou, ik ben onderdeel van het Zeker. kabinet. Ja. Uh, dus ik voel me daar ook verantwoordelijk voor. Uh, en het zijn lastige tijden. Want uh, wat je ook doet. Of je nou de koers kiest van D66. Van het CDA. Of de koers die het kabinet net nu uh, voert. Daar zitten altijd dingen in. Die mensen in het land gaan, gaan merken. Die ze gaan voelen. Die mensen niet leuk gaan vinden. Dus hoe dan ook. Welk kabinet er ook zou zitten. Je zou daar weerstand uh, ervaren. Wat ik positief vind. Is dat ik hier ook verschillende partijen hoor. Die zeggen ja wij zijn bereid om ook mee te denken. Om ook verantwoordelijkheid uh, te nemen. Um, en dat, dat, dat legt in mijn ogen een hele goede basis voor een gesprek. En dan begrijpt het kabinet best dat we niet met plannen moeten komen... en zeggen we willen graag je steun hebben en je tekent bij het kruisje. Dus andersom is het natuurlijk ook niet zo dat partijen moeten zeggen... dit is onze plannen en wij doen alleen maar mee als je bij ons kruisje tekent. Ja. Maar laten we nou daarover in gesprek uh, uh, geraken? Ik zie dat dat ook het afgelopen jaar op een aantal terreinen prima is gelukt. Ik noemde bijvoorbeeld het woonakkoord. Ja. Ik zie dat in mijn eigen portefeuille rond de plannen van de reorganisatie van de publieke, uh, de publieke omroep. Nou, was daar is de... nog wel iets over te zeggen. Maar goed, nou ja, okay. daar, was, daar was een breed draagvlak voor. Toen deed ook de partij van uh, de heer Brinkman. We moeten straks nog ja. naar de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer ja. heeft CDA meegedaan. Ja. En, en GroenLinks en D66 ook. Maar... Maar even, even toch nog uh, uh, samenvattend. Hè? Dat gaat steeds over tekenen bij, uh, bij het kruisje. Dat is uh, bijna een begrip geworden. Maar gewoon die coalitie wat eigenlijk Gerry Verbeet in het begin zei, verbreden. Dat had eigenlijk moeten gebeuren om die echte werkelijke stabiliteit te doen realiseren. En die verbreding van de coalitie, is dat nou een optie? Of is dat echt no way, van de baan, geen gedachte en hou erover op? Wij zijn constant bezig om... Uh, met andere politieke partijen ja, dat, dat, met maatschappelijke... Ja, de nou, ik denk dat dat nu, helemaal, ik, ik denk dat nu helemaal niet aan de Wijs orde is. Maar gaat, maar gaat het nou om uiteindelijk de poppetjes op de plek? Of gaat het omdat nou, we het, nou, nou, nou. Ja. Of, of dat we het nee. eens worden over hoe we verder willen... met Meneer, de Dekker, Ik vind het een beetje, denk ik. Ja, ik ben met Margriet eens dat... Tuurlijk gaat het niet om de poppetjes op de plek. Het gaat om het feit. En ik zei daar straks dat ik het wel ellende vond. Dat was mijn korte commentaar op wat... Nee, maar dat is heel goed. Zei, kom daar vooral niet op terug? Uh, waar, het, uh, waar ik mee eens ben. Ik vind het ja? ellende uh, dat uh, een kabinet in de Eerste Kamer. Ik zou een echt minderheidskabinet zou ik mooi vinden. Nee, maar. Oud, maar een kabinet wat in de Tweede Kamer een meerderheid heeft. En op koers is, zoals Elias dat noemt. En dan in de Eerste Kamer minder. Dat is gewoon ellende in de zin dat het niet werkt. Ja, maar de vraag en, was. Het zit er pas. Of... Ja, ik kom op uw vraag. Oh. Het, het zit er pas, het kabinet, uh, ruim ja, ja, dat Raad weet ik ook he? wel. Maar het nee, maar, dus gaat er, er nog, nu bijna er om, is hoe is lang nog? nog? Er is nog alle ja. tijd om het te verbreden. En ja. een tussenformatie. Een tussenformatie waar uh, tussenformatie. uit onze partij Hans Wiegel het over heeft gehad. Ja, waar precies. ik zelf ook vaak over Daar heb gesproken. Daar voor. Daar ben ik zeer voor. En, en dan heb je nog vele jaren waar een kabinet op bredere basis... een meerderheid heeft in beide kamers. Misschien wel 30 jaar. Gedi Verbeter is er ook voor, hè? Nou, weet je... Ik ga er in de oplossingen voor het probleem waar we nu in zitten geen voorstellen doen. Oh, maar ik weet okay, wel uit ervaring... Oké, de vraag. Oh, oké. Okay. Uh, maar meneer Dekker, uh, is dat nou bespreekbaar ja of nee? Geef daar eens een helder antwoord op. Nou, ja, ja of nee? In, antwo in nee, antwoord nou, ja. op collega Frans Wijsglas. Uh, het is niet de eerste keer dat een kabinet een meerderheid heeft in de Tweede Kamer... en een minderheid heeft in de Eerste Kamer. U dus gaat er we... geen antwoord op geven, Nee, het, maar laten we het nou niet, niet ingewikkelder maken dan het is... Dit okay. nee, is niet ingewikkeld. Dat is in nee, is een paar niet weken gebeurd. Nou, ja. Nee, ja. Het zou, en, en, en het zou zomaar is, kunnen, maar het gaat, het gaat niet gebeuren. na het afgelopen jaar kijk... de leidt... wetsvoorstellen zijn ja. gestrand in de Eerste Kamer? Ja. Het leidt tot niks. Ja, ik, de belangrijkste ik... wetsvoorstellen leidt... nee, moeten wijsglas, nog komen. Meneer Wijsglas, hou er maar over op. Het leidt tot niks. Komt ge... u, geeft, u geeft de hoop gauw op. Ja, nou Ja, maar ik zie de klok verder tikken. Dit wordt gewoon weer een nieuwe uitzending, maar dan volgende week. En daar zijn we nog niet. Het is namelijk nu drie minuten over half twaalf. En u luistert naar... Toch wel een speciale uitzending van Troskamer Breed vanwege ons 30-jarig bestaan. Nou, een hoop gasten hier in de zaal. Politici eh, van verschillende partijen in de Centrale Bibliotheek in Den Haag. En eh, aan tafel Verbeet, oud Tweede Kamervoorzitter. Partij van de Arbeid, Frans Leidschat, VVD, ook oud Tweede Kamervoorzitter... en zit, als we hem zo horen, nog steeds in de Tweede Kamer. En VVD, <laughs> staatssecretaris Sander Dekker, die nog steeds in het kabinet zit. Ja, we hebben het over de veranderingen in de afgelopen dertig jaar. Nou, een hele belangrijke verandering in die periode... is ook onze houding ten opzichte van Europa. Denk even terug aan 1983. Toen hadden we nog de gulden. We hadden grenzen, er was een douane. Je ging echt naar het buitenland als je op vakantie ging... In 1992 kwam het verdrag van Maastricht. Tien jaar later betaalden we met de euro. Tegenwoordig worden heel veel besluiten niet meer in Den Haag, maar in Brussel genomen. En tegenwoordig krijgt Brussel zelfs van veel de schuld. Na 9. 92 vervallen de grensformaliteiten tussen de twaalf landen van de Europese gemeenschap. 3% is 3%. Dat zijn volstrekt heldere teksten. In een ander land van de gemeenschap werken wordt eenvoudiger. En aan de grenzen verdwijnt het op onthoud. Bij alle moeilijkheden die Europa op tal van fronten heeft, economisch en anderszins, is het natuurlijk toch belangrijk dat er weer wat meer het komt. Ik ben aan dubbelprijzen. Vanaf 1 juli moeten er twee prijzen op de producten staan: de ja, afsluiting van veel werk en het begin van veel goeds. De Nederlandse gulden- en de europrijs. En ik denk dat de euro echt een, een hulp is om economisch verder vooruit te komen. Ja, mevrouw Verbeet, Europa dat is zo langzamerhand tot een soort monster geworden. Veel politici, veel partijen voelen bij de bevolking dat men Europa eng vindt... en vindt dat Europa zich te veel met ons bemoeit. Is dat eigenlijk wel reëel? Is Europa gewoon niet belangrijker dan bijvoorbeeld de Tweede Kamer... zo langzamerhand in besluiten? In sommige, in sommige opzichten wel. Ik vergeet nooit dat mijn ouders die toen nog beide leefden... echt euforisch waren toen dit allemaal tot stand kwam. Maar nu ik die stem van zalm hoorde het laatst... Toen moest ik toch ook wel denken aan het feit dat iedereen zei dat het duurder werd en dat de prijzen omhoog gingen en dat dat dus categorisch ontkend werd. En dat is ook wel een beetje het soort van wantrouwen wat mensen ten opzichte van Europa toen hebben opgebouwd. Want die mensen zeiden dat allemaal, het wordt duurder, wij zien dat. Nee, dat was niet waar. Maar het was dus gewoon wel waar. En voor een politicus is het heel belangrijk dat je ook echte antwoorden geeft op, op reële vragen die mensen hebben. En ik vind dat wij in Den Haag uh, soms gewoon ontkend hebben... wat mensen voor hun ogen zagen gebeuren. En op andere momenten... Uh als dingen goed gingen, dan was het bedacht in Den Haag. En als het verkeerd ging, dan moest het van Brussel. Ja, dat haalt je de koekoek dat mensen dan een hekel aan Europa krijgen. Veel meer dan eigenlijk nodig is. Want we hebben ook hele goede uh, uh, ontwikkelingen uit Europa uh, gekregen. En iedereen snapt dat. Denk ik aan de, aan de uh, emancipatie van homo's. Aan de gelijke betaling van vrouwen. Aan duurzaamheid. Aan allerlei uh, uh, vragen die ons uit Europa gesteld worden. Dus ik, ik, ik zie in de, in, de, in de weerzin die burgers uh, in Europa, in, zeg maar tegen Europa hebben... ook heel veel uh, resultaat van onze eigen... Uh, he, dan zie ik mezelf ook nog als een Haagse politicus, manier van... Uh, uh, omgaan met Europa... met wat mij betreft als klap op de vuurpijl. Dat wij zogenaamd van Europa... Europees moesten aanbesteden... de wetmaatschappelijke ondersteuning. En dat bleek dus achteraf niet waar. En ik heb dat honderd keer gevraagd toen ter tijd. En het moest. Maar het bleek dus achteraf niet waar. En daar hebben we zoveel... ellende mee veroorzaakt. nou Ik kan me voorstellen dat mensen daar de P over in ja, hebben. Frans Wijsglas, eigenlijk zegt... Gerdy Verbeet dat de... politici zelf de veroorzaker zijn... van dat wantrouwen over... Europa. Een beetje wel, want als je realistisch bent... Nederland kan niet buiten Europa. En dan heb je het echt over de grote macro-onderwerpen. Economie, monetair, handel, milieu, buitenlandse politiek, militair. Nederland is best een groot land... Uh, relatief, maar is een klein land in Europa. We kunnen niet zonder Europa. Als je naar die 30 jaar kijkt dat dat Toscana bestaat, wat we vandaag hier, hier vieren, oh. uh, dan uh, zie je een, een ergens midden in die 30 jaar een enorme kentering in Nederland. Eerst was Nederland uh, de grote idealist, de Verenigde Staten van Europa, en zoals nu? de Staten. en nu is het doorgeschoten en nu is Nederland sceptisch, zeer sceptisch. Vooral uw partij. En, uh, ook mijn partij en ik vind dat dat mijn partij uh, soms uh, doorschiet in die Europacritiek en dat iets te makkelijk is en uh, dat ook doet uh, een beetje lonkend naar andere partijen zoals de SP en de PVV. Ja. Dan ben, ik, ja, dan ben ik hier nu bij Hans van Balen, Europarlementariër. Ook uw partij een beetje doorgeschoten, horen we Frans Wijsgas zojuist zeggen. Nee, dat ben ik met uh, Frans Wijsgas niet eens. Frits Bolkestein, en daar was Frans bij, heeft op een gegeven moment gezegd... niet alles hoeft Europees te gebeuren. En dat vind ik verstandig. Handel, industrie, dat soort zaken voor handelsland Nederland, vitaal. En een heleboel andere dingen, ornamenten, zal ik maar zeggen... die niet nodig zijn, moet je niet Europees doen. Dus het is de gulden middenweg. En ik vind dat de VVD die gulden middenweg bewandelt. Ja, het, we hoorden zojuist de kritiek van Gerdy Verbeek. Ik sta inmiddels bij Dennis de Jong van de SP in het Europarlement. Uh, het, het wantrouwen wat we zojuist hoorden van Gerdy Verbeek bij de burger. Kunt u zich daar iets van bij voorstellen? Ja, dat merken wij natuurlijk in het land dagelijks. Hè. Je ziet de laatste 20, 25 jaar is de kloof tussen Europa en de burger enorm groot geworden. Omdat Europa echt in handen is gevallen van een puur economische agenda voor het grote bedrijfsleven. En dat staat heel ver af van sociale waarden, publieke waarden die we in Nederland kenden. Die zijn, die zijn stukje bij beetje afgebroken. En daar heeft Europa helaas een hele negatieve rol in gespeeld. Europa ooit begonnen voor vrede en veiligheid. Uh, dat is, lijkt een beetje op de achtergrond geraakt. Ik ga even naar de jongere organisaties. We hebben hier Dwars. Dat is de jongere organisatie van GroenLinks. Uh, is Europa inderdaad nog vrede en veiligheid voor jullie? Of gaat het vooral over, over de grenzen kunnen studeren? Overal kunnen werken waar je wil? Waar gaat Europa over? Ja, ik denk dat Europa inderdaad nog een hele belangrijke rol speelt... bij vrede en veiligheid. En nog een veel belangrijkere rol zou kunnen spelen. Bedoel, nu moeten we de mening eerst horen van uh, meneer Hollande uit Frankrijk... dan mevrouw Merkel... En dan misschien meneer Timmermans nog over wat we met Syrië uh, de beste oplossing is. En iedereen uh, scheelt los van elkaar in plaats van dat we naar een gezamenlijke oplossing gaan en een sterk blok vormen. Dus wat dat betreft heeft Europa op vrede en veiligheid natuurlijk een hele grote rol. En uh, wat mij betreft natuurlijk ook qua duurzaamheid, ik bedoel milieuvervuiling, dat eindigt niet bij de grenzen. Dat moeten we Europees oplossen, want we al, hebben al veertig jaar erkend dat we een milieuprobleem hebben... Maar we doen er nog te weinig aan. En daar zou Europa aan veel uh, betere rol in kunnen ja, spelen. Dan, dan even naar de JOVD. Is dat inderdaad een hele belangrijke rol van Europa? Die duurzaamheid? Of kijken jullie daar anders tegenaan? Europa zal zich uiteraard ook moeten bezighouden met de milieuproblematiek. Maar het belangrijkste van Europa is de interne markt. En dat het voor elke Nederlander gemiddeld 1500 tot 2250 euro oplevert, zoals het CPB heeft berekend. En daar moeten we mee doorgaan. Dat is het belangrijkste van de Europese Unie: de interne markt en de economische voordelen die dat oplevert. Ja, Ik loop even door naar Pia Dijkstra. D66, Tweede Kamerlid. Een Europapartij. Puur zang natuurlijk. Maar heeft u eigenlijk nog wel iets te zeggen daar. Vanuit die Tweede Kamer. Want Europa beslist wel heel erg veel. Ja, Er wordt altijd gezegd. Europa beslist zoveel. Maar dat zijn wij natuurlijk wel zelf met elkaar. En... Uh, we zien heel goed dat op dit moment dat er nog veel zaken niet goed geregeld zijn. En dan gaat het inderdaad om de zeggenschap. En dan gaat het om het democratisch gehalte ervan. En hoe kun je zoveel mogelijk als lidstaten meebepalen wat er in Europa wordt gedaan. Maar ik denk dat we ook niet moeten zeggen dat Europa iets is ver weg van ons... waar wij niets over te zeggen hebben. Dat is natuurlijk onzin. Maar u als Kamerlid, voelt u zich. je zou ook kunnen zeggen... nou ja, misschien ben ik over 30 jaar helemaal... Geen Nederlands Kamerlid meer. Maar ben ik gewoon alleen nog maar een Europees Kamerlid. Want alles gebeurt daar. Hoe ver gaat uw invloed nog? Op dit moment is die invloed natuurlijk beperkt. Maar die, gaat, die is er wel. Uh, en we zijn natuurlijk vertegenwoordigd in het Europarlement. En wat mij betreft uh, is dat ook een goede ontwikkeling. Dat het Europees Parlement... Um, uh, uh, krachtiger wordt en uh, meer te zeggen heeft. En daar moet met de lidstaten moet daar, uh, moet daar heel goed contact over zijn. Ja. Maar Ton Elias, Tweede Kamerlid, VVD... Nou, natuurlijk speelt dat probleem wel... maar niet in die mate waarin het hier nu wordt voorgesteld. Er wordt nog heel erg veel door het Nederlandse parlement besloten. Kijk naar mijn eigen portefeuille. Ik doe bijvoorbeeld uh, de wegen. Daar gaan we zelf over. Uh, in het onderwijs is vorige week in mijn ogen volkomen terecht... de regeling afgeschaft dat oudere leraren op kosten van de belastingbetaler... kunnen vissen in plaats van voor de klas staan... omdat het zo'n ongelooflijk zware baan zou zijn aan het eind van hun... Uh, als ze 58 zijn of zo. Mm -hmm. Dat zijn allemaal dingen die wij zelf beslissen. En daar zijn er een heleboel van... Dus ja, natuurlijk is het zo dat er een toenemende mate van invloed is vanuit Europa. Dat is ook zo. Maar daarom moeten we daar dan ook zelf zitten. En dat doen we ook. Maar het is echt sterk overdreven om te doen... alsof het Nederlandse parlement helemaal niets in de melk te brokken heeft. Gerdy Verbeet? Nou, en, en het parlement heeft natuurlijk zijn invloed op de besluitvorming in Europa... enorm uh, uitgebreid de afgelopen jaren. Er is veel meer uh, toezicht op... Er worden veel beter geïnformeerd over wat er aan zit te komen in Europa. En de Kamer heeft ook twee mogelijkheden, een oranje en een gele kaart om te zeggen, we vinden dat dit eigenlijk geen Europees beleid zou moeten zijn... maar dat de, Nederland, dat de nationale parlementen daarover zouden moeten gaan. En het, het systeem om daar nu met andere parlementen... heel snel tot gezamenlijke actie te komen... dat is, dat is enorm uh, beter op gang dan een aantal jaren geleden. Dus ja. in die zin is de greep van de nationale parlementen... op Europese besluitvorming sterk verbeterd. Ja, oranje en gele kaart, die zien wij nooit omhoog gaan eigenlijk. Nee, dat zou u liever willen. Ja, oké. Okay. En sommige mensen moeten wel Op de radio zie je het nooit. Nee. nee. Oké, okay. nou ja, goed. Maar het is toch wel goed om even. Ja, maar het is dus. Dat heet zo. Dat heet zo. Oké, okay. goed. Uh, dank u wel voor de uitleg. Het is uh, vier minuten over half twaalf. En u luistert naar een speciale uitzending van Tros Kamerbreed. Vanwege ons dertigjarig bestaan. Um, aan tafel um, uh, Sander Dekker van de VVD. Gerdy Verbeet en Frans Bijsglas. Inmiddels is het uh, bijna kwart voor twaalf zelfs. En uh, in de het afgelopen... Het ja, de, de, verschil de, verschil de, tijd de tijd vliegt. Ja, maar de tijd vliegt ook. En we hebben het ook, ook over de letten, tijd. He? In de afgelopen dertig jaar... is uh, de, ook de Nederlandse politicus... drastisch veranderd. Tegenwoordig zitten Tweede Kamerleden... nog maar gemiddeld drie en een half jaar... in de Tweede Kamer. Het Kamerlidmaatschap is vaak ook een opstap naar een mooie andere baan. Kamerleden krijgen tegenwoordig zwangerschapsverlof. Er zijn papadagen. En sommige politici stappen zelfs uit de politiek... om meer aandacht aan hun gezin te besteden. Kom daar dertig jaar geleden nog eens om. Zoek daarover de verschillen. Wouter Bos en Ria Lubbers. had ik zo'n naam. Dat ik hier de hoek op kwam, hier weer kranen, en het stond er stond op de pilaar een hele grote foto. en dan denk ik, ik ga er gewoon eens tegenaan. Zo, dus boem. Maar ik heb ook andere verantwoordelijkheden. Met name als vader in een gezin met drie heel jonge kinderen. Nou, je hebt geen idee hoe raar dat is. Als je je eigen man overal ziet hangen, terwijl je jezelf niet ziet. Dat is echt, nou, om, om echt helemaal gek van te worden. De afgelopen jaren heb ik hier heel veel op moeten inleveren. En de komende jaren wil ik meer tijd aan mijn gezin besteden. Gerrie Verbeten, emancipatie en politiek. Uh, wat, uh, welke gedachte komt bij u op? Nou, dat we inderdaad heel veel, Frans ooit mee begonnen... Uh, spaarpotten hebben kunnen uitdelen aan Kamerleden... die kinderen kregen tijdens de periode dat ze lid van de Kamer zijn. Dat is mooi. Uh, ik heb zelf nooit het verschil zo gemaakt tussen werk en privé. Maar ik merkte wel dat uh, minister-president Balken... de aan moest wennen dat hij mij belde op maandag. En ik zei, één momentje alsjeblieft. Want ik ben juist een luier aan het verschonen. En wat zei hij toen? Nou, dat vond hij toch wel ingewikkeld. Dat hij als staatsman moest praten met een oma... die bezig was met een luier. Ja, hing hij dan boos op of hoe nee, ging dat? Nee, nee, helemaal niet. Maar ik hoorde wel een soort verwarring aan de andere kant van... Why me? Weet je? Waarom moet ik dit meemaken? Ja, dat dat zou je wel vaker gehoord hebben. Ja, nou, nou, ja dat, zou, dat zou kunnen. Dat sluit ik niet uit. Maar je, je moet, wil je goed kunnen functioneren in de politiek... niet het gevoel hebben dat je daarmee de rest van je leven uh, op slot moet zetten. En ik heb dat nooit gedaan. Ik heb ook nooit behoefte gehad aan aparte dagen daarvoor. Uh, ja, soms neem je je werk mee naar huis, vaak zelfs. En soms neem je je huis mee naar je werk. Moet allemaal kunnen. Ja, maar meneer Wijsgast, het was wel echt een hele andere tijd. Politici leken in die tijd, 30 jaar geleden, een soort roeping te hebben voor de politiek. Tegenwoordig staan ze daar toch anders in? Ja. Nou, Ik denk dat u bij de inleiding op dit onderwerp het belangrijkste punt noemde... dat de, de zittingsduur van Kamerleden uh, zoveel korter is. 3,5 jaar. Dat maakt het hele klimaat ook veel onrustiger. Kamerleden weten dat ze en in hun partij heel snel kunnen worden afgeserveerd. En ze weten dat door de enorme swings, de enorme grote verschillen bij verkiezingsuitslagen... Uh, ja, hun partij in één keer twintig zetels en dus ook hun zetel kwijt kan zijn. En daardoor zijn ze uh, de hele tijd bezig om aan hun eigen... De politieke toekomst te denken. Maar dat is je... wel begrijpelijk. is begrijpelijk. En dat is gewoon feitelijk, ik zou bijna zeggen statistisch, meer dan vroeger. En doordat Kamerleden er minder lang zitten, eh, ja, verliest de Tweede Kamer als geheel zoals dat dan heet, collectief geheugen. En daar komt wel bij, en dat hoort ook bij deze tijd, dat wat u ook zei, ja, Kamerlid met een hele grote roeping, natuurlijk zijn ze er nog. Ik zou ze onrecht doen als ik zou zeggen dat dat niet meer zo is. Maar, ja, dat het toch anders. Het is nu het normaler onderdeel van een loopbaan die die zich over je hele leven uitstrekt. Ik zeg niet dat ze allemaal 24 jaar er zouden moeten zitten zoals ik. Dat is een uitzondering. Maar het gemiddelde wat omhoog zou erg goed zijn. Waarmee het wel, wel heel even erg genoemd als vroeger is. Vroeger was Sander alles Dekker. beter, hè? Nee, vroeger was het anders. En daardoor is het nu... Uh, niet altijd net zo goed als vroeger. Ja, nee, maar ik, ik, ik, vind dat, ik vind dat Nog echt, even over het fenomeen. Ik vind dat even, even, geen even recht doen Sander aan Sander aan Sander het, het enthousiasme... en de betrokkenheid die ik ook van heel veel jonge kamerleden dat zie. Dat zei ik Thesis. ook. Ik probeer uh, daar, juist daar, daar te generaliseren. Daar, daar, daar zie ik... Uh, we hadden van de week een, uh, een ja. best een ingewikkeld debat... over die school die uh, moet sluiten. En dan zie ik gewoon jonge kamerleden. Jesse Klaver van GroenLinks... Ja. Uh, fantastische kerel die daar echt, echt zeer gemotiveerd staat. Ik zie ja, ik dat ook in mijn, mijn eigen fractie ook. bij de VVD. Maar, maar je praat tegen iets wat ik niet gezegd heb. Ik zei toch dat ik niet generaliseer... U bent nee, wel van heeren, één partij, hè? Ja. Top, ja. Even. Ja. Het lijkt dus even iemand anders ja. van diezelfde partij daarbij betrekken, Ed even, even over het fenomeen uh, politicus en, uh, en gezin. Want we doen net alsof deze tijd uh, allerlei andere dingen bevat. Ik was uh, minister en toen kreeg ik uh, mijn uh, eerste kind... Uh, en dat is allemaal, ik woon in schijteren over het departement... dus ik kon ook luisteren vervangen op het departement. En, heeft u en ik gedaan? heb zelf in die kabinetsperiode nog tijd gehad... om een tweede kind te maken. Op het eind van mijn ministerschap kreeg ik mijn tweede zoon. Dus ja, ja, hij ik, valt ik, Er gaat iets mank ja. in de vergelijking. In mijn... Ik zal het u nog eens uitleggen hoe dat met vrouwen en mannen zit. En in, in mijn tijd, mevrouw Fomans en meneer Boman... is er, en misschien weet meneer Boman niet eens wat het is... is er in de Tweede Kamer een kolfkamer gekomen... Ja, maar jij wat is dat? Nee, Moeten we daar de details nu van bespreken? Dat is een nee. kamer waar... Dus weet wat we denken dat we het begrijpen. Iedereen weet wat We denken dat we het begrijpen. Maar ik ging zei... dat ik een keer een kamerlid tegen mij zei... en toen dacht ik dat ze geen golven. Ja, dus u wilde wel mee. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar laten dan we dan toch heel even, even... want u zei dat er net ook, meneer Wijsgras... kamerleden zijn ook ontzettend druk bezig... om zichzelf in de kijker te spelen. Laten we heel even naar Ton Elias gaan. Die is dus tegenwoordig tweede kamerlid VVD. Die staan geen uitzondering. Maar was vroeger... Uh, uh, uh, politiek journalist. Uh, uh, u weet het als geen ander. Die tijden zijn veranderd. Maar hoe belangrijk is het nu... het optreden als Kamerlid in de media? Nou, ik, ik ben zelf... Redelijk, ik ben nu vijf jaar Kamerlid. Ik ben zelf redelijk terughoudend daarin, omdat ik probeer iets te bereiken. Wat ik, oh, wat wacht ik... even, maar dat zit ook in tegenstelling. U bent terughoudend omdat u probeert iets te bereiken. Ja, want ik doe bijvoorbeeld mee aan schriftelijke rondes. Als er wetten moeten worden gemaakt, waar, waar, dat kost tijd, dat ziet niemand, dat zit je in een kamertje te doen. Daarom doen die PVV'ers dat niet. Waar ik me zorgen over maak, is dat de Kamer steeds meer wordt gezien als een electoraal platform. Ja. Dus als een plek om eens even flink uit te halen, maar aan het eigenlijke proces van wetgeving zijn we nou wel met iets verstandigs bezig, zijn we iets goed aan doen en dan hoor je mensen die daar vanuit de samenleving iets over te zeggen hebben. Daar praat je met je partijcommissie over, mensen van je eigen achterban. Uh -huh. En dan kom je als volksvertegenwoordiger met een mening... bijvoorbeeld ook over zo'n wet. Maar ik daar... maak me er in toenemende mate zorgen over... dat er veel Kamerleden zijn die dat monnikenwerk, dat handwerk... op de achtergrond niet doen en, en, en bijvoorbeeld... wel enorm lopen te schreven. En bijvoorbeeld Wie... kiezen voor een, een optreden in een televisieprogramma. Ja, bijvoorbeeld, we hebben, ik weet niet hoe vaak Tofik Dibi en uh, Hero Brinkman... bij Paul Witteman gezien, dat waren strovuren... Er is niks van terechtgekomen. Nou, en dan ik denk ik, ja, ga gewoon je echte werk ook doen. En dat is onder meer het bekritiseren van wetten. Ik zie Bram van Ooyen maar ook dat reageren. Om dat monnikenwerk te, te kunnen doen. Ik ben het helemaal eens met wat Ton Elias net zei. Moet je ook ervaring hebben. Moet je het vak kennen. En daarom is het zo te betreuren dat de gemiddelde zittingsduur uh, ja, Niet ja, uh, te veel verliezen dus ook in het heeft. Dat heeft met elkaar te maken. Heel even naar Bram van Ooyen. Nou ja, het optreden in de media. Is dat belangrijker nu dan het politieke handwerk? En ja, het, het, het monnikenwerk in een klein Dat is heel belangrijk. En als je in een fractie zit met, met 41 Kamerleden, zoals Ton Elias... dan kun je wat meer ook aan het werk achter de schermen doen... dan ik bijvoorbeeld, die in een fractie zit van vier mensen... zoals u misschien weet. En voor mijn partij is het heel belangrijk... ik kan daar wel heel... De ik uh, kan dat wel ontkennen of wat dan ook. Voor mijn partij is het heel belangrijk dat de vertegenwoordigers van GroenLinks zichtbaar zijn in de media. Want wij willen inderdaad de volgende keer weer groter worden. En als de kiezer ons niet ziet en ons niet kent. dan zal de kiezer ons niet belonen. Ook al doen we nog zoveel monnikenwerk in dat achterafkamertje. Mag jij maar, even nou ja, daarom was ik zelf ook heel kritisch toen het voorstel kwam om de Kamers in aantal zo sterk terug te brengen. Van 150 Zeker. naar 100 omdat dat met name de kwaliteit van wetgeving, want het is gewoon monnikenwerk, in de weg staat. En iedere partij wil natuurlijk ook zichtbaar zijn om in de verkiezingen ook voldoende stemmen te kunnen trekken. Dus je moet dan... dat is perfect legitiem, ja. denk ja, hey, ik. We het moeten heel niet goed, doen alsof tuurlijk. die Kamerleden... Die... Nee, dat zegt u niet, ja, maar nee, nee. laten we daar duidelijk over zijn. Ja. Het is ook heel belangrijk dat de kiezer de politicus ziet en ziet wat die doet. Ja, maar dat kun je dus niet met honderd... en met veel minder partijen, dan ja. krijg je de kwaliteit niet... die je ja, zou moeten hebben. Met minder maar partijen even zou het aan... wel kunnen, maar ja. met honderd... ben ik volledig met je eens, oh, je die Verbeet uh, uh, eens... dat dat een heel slecht idee is, slecht, is, ook voor mijn eigen partij. Heel een slecht idee. Ja, want dan hou je ook weinig plekken meer over... voor al die partijen. Sander Dekker... maar toch, die, die mediacratie, want zo wordt het ook wel eens genoemd... Hè. die publiciteit, die beeldvorming, dat is heel belangrijk... dat valt niet te ontkennen. Die beeldvorming van het kabinet... nu natuurlijk, en, en ja, de premier... Hoe taxeert u die als probeer dat eens objectiverend, observerend te zeggen? Nou, daar ben ik heel eerlijk in. Wij krijgen links en rechts best een hoop kritiek. Um, als ik soms kranten open sla, dan denk ik ook oei. Nou, laten we ja. de krant van vandaag um, even da, bij en dat De Telegraaf, dus, meneer Dekker. En, en dat betekent dus aan de, de andere kant... De uitspraken van Wilders in de Telegraaf. Ja. Hij gaat vol in de aanval. De premier maakt dit land kapot. Ja. U trok vanmorgen de krant uit de bus. En toen dacht u alleen maar oei. Ik heb dat artikel nog niet van A tot Z gelezen. Maar ik vind dat je in de politiek... Moet je de ogen op de bal houden en niet op de man spelen. Nou, uh, dat vindt en, u dus? Ja, dat vind, ik, dat vind ik. Het gaat uiteindelijk om... Uh, laten we dan hebben over, over de inhoudelijke plannen... die straks uh, op Prinsjesdag worden, worden gepresenteerd... en niet op de persoon van Mark Rutte of welke persoon... Maar goed, het, dan ook persoonlijk het, het is, uh, wat Geert Wilders natuurlijk probeert in de Telegraaf vandaag... want er is een groot interview met hem... is om het beeld uh, van het kabinet uh, te beschadigen... en be, uh, benoemde premier, of beschuldigde premier... zo je het uh, wilt noemen, van politiek autisme. Hoe, hoe, hoe weegt u zo... Een uitspraak dan. Het is toch om aandacht ja, te trekken. Dat vind ik weinig chic. Um, en nogmaals, dat is op de man. Laten we het dan hebben over de inhoud. Vertel dan wat, dat er, had wat ik je ook anders wilt. Ja, nee, Laten we het hebben over de inhoud. Dat was het ook alweer. Ja, Dat was een van uw valkuilen. Maar dan toch even dit. Als, we, als je in de politiek zit om bij een uh, naverkiezingen... als je in de oppositie zit zo snel mogelijk... het kabinet en de personen daarin toe te takelen... zodat we weer nieuwe verkiezingen krijgen... weet ik niet of je bezig bent om echt aan dit land te bouwen. Uh, ik sta open voor alle, alle open inhoudelijke plannen. Hè? Uh, Buma die zegt, er valt met ons te praten. Wij mm -hmm. zetten de, de, de deur open. Dat vind ik hartstikke goed. Ik hoor handrekeningen van andere partijen. Laten we het dan daarover hebben. In ja. plaats van elkaar... Uh... Maar goed, als, maar, als, als eerlijk het is, eerlijk is de... eerlijk, en wat, wat het heeft over Wat nu gebeurt, heb ik, heb ik nog nooit gedaan. Maar ik ga nu Geert Wilders verdedigen. Oh. Als je dit hele interview van Geert Wilders ja. leest... komt hij, of je het er wel of niet mee eens bent... ook met inhoudelijke voorstellen. Nou, oké. Okay. Maar het gaat, de, de uitspraak natuurlijk, die hij doet over politiek autisme... van de premier is natuurlijk wel een bijzondere. toch? Ja, dat nou, zou ik niet gezegd. Dat soort ga, dingen nog... moeten mensen ook helemaal niet zeggen. Er zit niemand op te wachten om dat soort kwalificaties... over elkaar te geven. Ja. En ik zou echt willen dat daar in de politiek in het algemeen mee gestopt werd. Want dat verhoogt echt het vertrouwen van mensen niet in wat wij doen. Ja, nog één klein puntje. Wij vinden het vervelend eigenlijk over onszelf, over de omroep... Uh, over de publieke omroep in het bijzonder te praten. Maar toch, Sander Dekker, u bent daarvoor verantwoordelijk. Uh, de tafels en de stoelen worden ons, uh, onder ons vandaan getrokken... vanwege de bezuinigingen, 200 miljoen. Dat lukt. En nog eens 100 miljoen extra staat er waarschijnlijk op de lijst. Uh, wat heeft u toch tegen ons? Of heeft u ook naar deze uitzending het idee... nee, dat ga ik niet doen? Ik hou van de publieke omroep, maar wat voor heel veel andere sectoren geldt... geldt ook voor jullie. Namelijk dat we in deze ingewikkelde tijd... waarbij we er ook moeten zorgen dat we als overheid niet jaar in jaar uit... meer uitgeven dan er binnenkomt. Met de tering naar de neering Nou, er komt bij ons ook niks binnen, want uh, wij uh, zijn geen commercieel bedrijf. Nou, Maar u krijgt uh, jaarlijks vele honderden miljoenen vanuit de staatskas. Om mooie programma's te maken. Ja. Nou, Dat wordt in de toekomst iets minder. En ik denk dat dat ook heel goed kan. Iets dus... minder. Die 100 miljoen, die, uh, die bezuiniging, die houden we gewoon. Nee, die... Uh, Daar raken we niet vanaf. Die komt erbij. <lacht> ja. en, uh, maar dan even nee, precies. Nee, die komt erbij, die... want het ja, gaat er precies. Af. Uh, die... In ja. het vorige kabinet is er, is er 200 miljoen bezuinigd. Op media, waarvan 127 ja. op de publieke omroep. Ja. Uh, dit kabinet bezuinigt... 100 miljoen op media... Ja. waarvan 45 direct naar de omroep gaat. Misschien 75 ja. indirect. Ja, ja. Dus de ja. bedragen zijn wel getallen. iets kleiner... dan we, waar de publieke hadden... omroep soms mee scherpt. We hadden misschien gewoon gehoopt... dat u vandaag een cadeautje mee ja, zou nemen. Ja, ik, he? ik heb een mooi die cadeautje voor u meegenomen. Maar dat is waar. deze cadeautjes... op uh, kosten van de belastingbetaler... ga ik niet weg. Oké, okay, nou dat was het wat ons betreft. Ik zei het al in het begin. Een uur, het gaat zo voorbij. We zijn aan het eind van de speciale uitzending... van Troskamerbreed vanwege het 30-jarig bestaan. We danken al onze gasten gasten Frans Wijsglas, Sander Dekker, Gerdy Verbeet, de gasten in de zaal, Ed Nijpels, Brinkman en onze twee oude presentatoren Gerrit van der Kooi, Caspar Becks natuurlijk. Daarmee zijn we aan het eind. Dank ook de gastvrijheid van de Centrale Bibliotheek. Dank ook nog de moeite van Radio Rijnmond voor mooie fragmenten van Ria Lubbers. Wij zijn er volgende week heel graag weer. Natuurlijk van 11 tot 12. Dag. En van harte gefeliciteerd.